Middernacht, het begin van donderdag 13 februari. Mariet Krol met het NOS Journaal. In Zuid-Engeland heeft de zware storm een leven geëist. Een oudere man werd geëlektrocuteerd toen hij een boom wilde weghalen... die in zijn val elektriciteitsdraden had neergehaald. De zware storm leidde tot veel schade aan elektriciteitsleidingen. Voor Zuid-Engeland en Wales was code rood van kracht... de hoogste alarmfase voor gevaarlijk weer... In Wales zitten 87.000 huishoudens zonder stroom... en in Ierland meer dan een kwart miljoen. Advocaat Zegveld. Het Openbaar Ministerie heeft met opzet cruciale getuigenverklaringen... over een dodelijk schietincident in Irak achtergehouden. Dat heeft advocaat Lisbeth Zegveld gezegd in Nieuwsuur. In 2004 schoot een Nederlandse militair in het zuiden van Irak... 28 keer op een auto van een man die door een wegversperring reed...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 Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na één uur krijgt u advies om slapeloze nachten optimaal te benutten... van de immer rusteloze cabaretier Dolf Jansen. De Groningse schrijver Herman Sandman schrijft speciaal voor u een verhaal... en draagt dat zometeen voor. En een gesprek met dichteres Lieke Marsman. Zij won in 2011 alle prijzen en alle lof voor haar debuut. Maar daarna kreeg zij last van terugkerende angstaanvallen. Straks een gesprek daarover allemaal na één uur. We beginnen met drugsvrije liefde wilde reizen en de honger naar kennis. De algemene Geschiedenis van het Denken is het boek dat André Kloekhoen... een jaar geleden uitbracht, bijna 1300 bladzijden dik. Alles wat er te leren valt zo'n beetje over wetenschap, filosofie, kunst... en alles in één boek. En dan nu, na het denken, tijd voor de meer persoonlijke kant van het leven... De Trip naar het Morgenland heet het. Een autobiografische roman over zijn jonge jaren als hippie in een woongroep. Kloekhoen, 1940, begon als scheikundige, werd al snel filosoof... werkte uh, grotendeels van zijn loopbaan aan de universiteit. En dit is zijn eerste roman. Hartelijk welkom, uh, meneer Kloekhoen. Een goede nacht ook. Ja. Wat heeft het eigenlijk allemaal uh, opgeleverd dat denken in een heel leven. En dat is zo'n enorm boek geschreven... waar eigenlijk alles in terugkomt. De klassieke muziek, de kunst, de filosofie. He, bent u eigenlijk ooit verder gekomen? Dat is de vraag die ik eigenlijk wil stellen. Uh, oh, ik dacht dat dat een beetje opgebouwd zou worden. Maar dit is meteen de, de moeilijkste vraag. Die je kan... Ja, ik denk, dan hebben we die vast ja, dan gehad. Dan hebben gaan, we die we vast de, gehad, ja. gaan we daarna keuvelen. Zeg, nou, wat het opgeleverd heeft... Het heeft wel iets opgeleverd. In ieder geval een, een, een, een, voor mezelf een wereldbeeld. Waar ik, van, hoe ik denk hoe de zaak in elkaar zit. Waar ik nog, eigenlijk nog steeds tevreden over ben. En heel veel dingen die ik vroeger uh, als problematisch zag... nu eigenlijk voor mij hebben opgelost. Ik bedoel, kijk, een filosoof een filosofie moet aan een, paar, aan een paar voorwaarden voldoen. En één van de voorwaarden is dat het uh, pragmatisch is. Dat je er wat aan hebt. Je kan er van alles verzinnen, maar als je er niks aan hebt... dan uh, dan is het geen, geen, is het geen goede filosofie. En, en, en waar ik uiteindelijk uitgekomen ben na nou heel veel, vooral lezen en denken, is, is een een, een, wereld, een opvatting van het universum, het bestaan, het leven, waar ik denk, van zo zit het ongeveer in elkaar. Er zijn natuurlijk ook mensen die het niet doen. Die, die niet uh, um, Plato gaan doorworstelen. Die, die niet met Schopenhauer naar bed gaan. Die niet de hele dag in de bibliotheek zitten. Ik stel me voor een, uh, een, uh, een echte beachgirl of een, of een, of een beachguy. Uh, ja, in Nederland heb je dan een bedrogen leven, want het regent altijd. Maar iemand die er gewoon goed uitziet en met een balletje zich vermaakt op een strand. Dat kan toch ook? Dat kan zeer goed, ja. ja, ja. En ik uh, denk niet dat ik me nooit met een balletje op het strand vermaakt heb. Want dat heb ik ook wel gedaan. Maar dat is niet mijn leven. En er zijn, er zijn ongeveer net zoveel levens als dat er mensen zijn. Dus 7,5 miljard op het ogenblik zo'n beetje. En uh, ik vind al die levens op zich... Ieder mens is uniek en ieder leven is op zich bijzonder en de moeite waard. Maar het zijn niet allemaal mijn vrienden of de mensen... waar ik graag mee van gedachten wissel in het café. Juist, ieder, ieder mag voor zichzelf kiezen. Maar u zegt niet van het is een noodzakelijkheid om je te verdiepen... in dingen om een beter leven te leiden. Nee, dat lijkt me niet. Dat lijkt me sterk overdreven, nee. Nee, nee. Ik zou me geen seconde amuseren met als ik op het strand uh, zou met de hele dag met een bal moeten spelen. Dat ontdekken heel veel mensen trouwens ook hoor, die met pensioen gaan en denken: eindelijk kan ik de hele dag op het strand met een bal spelen. En dan na twee dagen daar zo doodziek van zijn dat ze in depressie raken en hopen dat ze weer aan het werk zouden, zouden, zouden zijn. Maar nee, iedereen mag zijn eigen leven totaal zelf invullen. Ja, ik probeer echt niet iedereen aan de, aan de universele filosofie te helpen. Nee, niet doen. Dus trouwens is het niet, zo, niet zo makkelijk ook. Doe, doe wat bij je past. Ja, ja, en, ja, je en, en, maar goed, dat uitvinden ja. wat bij je past... Is, is nog een hele prestatie op zich natuurlijk. Erachter komen of je nou eigenlijk een, een, een strandjongetje bent... of een, of een, of een bibliotheekmeisje. Of een... Ja, maar Je doet er zelf zo weinig aan... Hè, omdat het eigenlijk dan toch van een soort van gegeven is. Je wordt op, in het leven geworpen... En als ik mijn eigen leven zie, dan zit daar toch een hele hoop noodzaak in. Geen, geen, dus echt, ik, dat ik niet anders kon. Dit wordt je ook aangegeven. Je levenspad, of je nou op een strand met een bal speelt... of dat je nou je, je, je leven in bibliotheken slijt... en daar alleen maar in, in folianten zit te bladeren. Er zit heel weinig keuze bij. Nee. De 1300 bladzijden van vorig jaar, de algehele geschiedenis van het denken over de kunst, over de wetenschap, over de filosofie alles bij elkaar in een, in een megalomaan project. Ja. Gigantisch ja. werk. Ja. En dan een jaar later een, een boek: De Trip naar het Morgenland over de jonge jaren als, als hippie. Ja. Het lijkt dat het wel moet dat die twee projecten iets met elkaar te maken hebben. Ja. Het is, uh, ja, ik heb het een beetje moeilijk mee om, om, om dat uit te leggen... omdat het laatste boek, dus de tritmaat morgen, daarover gaat. En aan het eind van het boek wordt ook duidelijk... wat dat boek te maken heeft met het voorgaande boek. Dus je kan dat nu wel uitleggen, maar dan heeft iedereen zijn, zijn, zijn, zijn motivatie kwijt... om dat boek nog aan te schaffen. Dat, dat is net zoiets als het, als het einde van een film verklappen. Ja, precies. De dader heeft het gedaan. Ja, zo zit is het dan. Maar ik, wat ik er wel over kan zeggen, is dat, dat het ook zo'n beetje aansluit... op onze beginvraag van je moet het leven leiden wat je wil. Je kan, uh, je kan uh, vele levens leiden als je, als, je, als je wil. En ik had dit literaire leven nog nooit geleid... Een fictieboek ja, schrijven. Ja, ik heb alleen nog maar... Zeg, dus mijn, mijn wetenschappelijke hersenen uh, gebruikt. En mijn essayistische hersenen. Maar nog nooit mijn artistieke hersenen. En al die fac faculteiten hebben we in ons eigen hoofd zitten. Dus je kan een leven slijten met denken. Maar je kan ook een le leven schrijven met voelen of creëren of kunst scheppen. Maar je kan het ook... En dat is eigenlijk wat ik wel nagestreefd heb. En ook denk ik nu dus bereikt heb tot mijn grote tevredenheid. Dus dat ik die faculteiten... beide, dus zowel het wetenschappelijke... als het artistieke faculteit, beide heb kunnen gebruiken. We hebben het eigenlijk dus over twee hersenhelften. De, ja. de ene kant is dan de rationele helft. Ja. De, de, de kennis. Ja. En de andere helft de emotionele helft. Ja, zeker, ja. ja. De, de, de liefde. Ja. Het ontdekken wie je bent. Ja. De, de, de angsten. Het verdriet. Daar gaat het boek over. Ja, een, een, een woongroep... Er is niet zo lang geleden in de Nederlandse literatuur... een ander boek verschenen over een woongroep. Maar dan een woongroep in onze eigen tijd. Ja. Van Frank Atreur. Van mijn collega Frank Treur. ja. Dat ja. is een, een, een geestig boek waarin het gaat over... een groep mensen in onze tijd die idealen zoekt. Die op zoek is naar engagement. Ja. En dat, dat, dat is wel een mooi beeld. Omdat het tegengesteld is aan de jaren 60, 70... van de grote idealen, de barricades op de wereld veranderen. Ja. Dit boek gaat over, over ja, autobiografisch je eigen tijd in, in zo'n zo woongroep, in die tijd, de jaren zestig. Ja. Maar, maar dat engagement, nou, oh, ja, dat de, valt wel mee eigenlijk, ja, hè? Nou ja, maar toen, toen waren we met iets heel anders bezig. En dat is een beetje dus de, de, de, de wat duffe, de, de vastgelopen spruitjesmaatschappij... op losse schroeven zetten. En er was nog weinig engagement bij serieuze maatschappelijke problemen. We waren wel tegen het kapitaal, en tegen het leger... en tegen de grote industrieën. Maar dat gaven we vorm door het zelf niet te doen. Dus uh, de vrijheid te zoeken en, en, en drugs te gebruiken en andere woonvormen te ontwikkelen. En we hadden niet de, de neiging om uh, de grote maatschappelijke problemen op te lossen. En dat, die latere woongroepen hadden dat wel. Die hadden een gezamenlijke idee over hoe de wereld in elkaar moest zitten. En dat hadden wij niet. Gelukkig maar, want het lijkt me een stuk gezelliger als je niet hoeft te demonstreren... maar dat je gewoon lekker het leven uit mag vinden... en experimenteren ja. met de vrije liefde en, en drugs ja. en, uh, en wilde reizen naar, naar, naar verre orde. Ja. Het, het, was, het was ook een, een leuke tijd. Het was een zeer leuke tijd en ik merk ook aan heel veel mensen die erover horen... dat ze uitermate afgunstig zijn dat dat voorbij is en dat het niet meer, niet meer is. Het zou natuurlijk nog wel zo kunnen zijn. Of, of was het wezenlijk een andere tijd en, en zou dat nu niet meer kunnen voor iemand die jong is? Ik weet het niet. Ik denk dat als het zou kunnen, zou het wel gebeuren, denk ik. En die hele, die hele hippie tijd, die beweging, die is voorbij, toch wel, denk ik. Ik kom ze niet meer tegen. Als ze al lange haren hebben, dan is het toch, zijn het toch geen hippies, maar zijn het mensen met lange haren. Het was toen een hele eigen cultuur. Afrekenen met het oude, uh, ja. de, de spruitjestijd, ja. ook, ook natuurlijk uh, de oorlog, dat speelt ja. natuurlijk ook ja, mee. Ja, ja. De wederopbouwfase na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dan, uh, dan ja, afrekenen, dat doe je, doe je niet uh, goed schiks. Uh, als niet goed lukt, dan maar kwaadschiks. Met heel veel avontuur. Het gaat over bedtrips, platjes, uh, triootjes, ja. yeah. uh, andere vormen van, van vrije seks. Uh, in, in hoeverre is dit een, een autobiografisch verhaal eigenlijk? Het is een geromantiseerde autobiografie. Dus al de dingen die erin voorkomen, die zijn gebeurd. en Die hebben ook wel plaatsgevonden, maar met andere mensen... andere omstandigheden, anders afgelopen. Anders... Dus het is wel echt een geromantiseerde biografie. Maar die platjes waren echt, ja. Maar ik denk dat er tegenwoordig ook nog wel, nog wel, nog wel, nog wel gebeurt. Hè? Natuurlijk, dat soort dingen. Ja, ze zeggen dat de platjes aan het uitsterven zijn. Oké. Okay. Ja. ja, maar ja, dat Kom. denken ze. En de pest ook. En, de, en af en toe duikt het toch weer op. Duikt het he? toch weer op. De, ja. ja, nou ja, goed. Dat is dan de narigheid. Het, het boek is, is een reis. Een, een groep mensen in, een, in een, een woongroep. Er komt op een gegeven moment ook een, een boot. Ja. En met die boot gaan jullie uh, op reis. Ja. Maar eigenlijk niet echt duidelijk waar, waar de reis naartoe gaat. Nee, maar die, ja, de, de sfeer van die tijd was. Uh... Ik heb dat, die titel van het boek, naar de reis naar het Morgenland is gebaseerd... of een, een, een afgeleide van de, de titel van een boek van Herman Hesse. Dat was in de jaren zestig een, een, een cultauteur, een kultschrijver. Die heeft een boek geschreven, De Reis naar het Morgenland. En andere boeken als Siddhartha en, en, en Steppenwolf zijn beroemde boeken. die Iedereen las als je een beetje van de alternatieve cultuur was... En de, de reis naar het morgenland gaat over een soort van magisch verbond. Mensen worden op een ochtend wakker en komen elkaar tegen. Blijken op elkaar te vallen. Er ontstaat een soort van magisch verbond met een geheim. En, en, en niemand weet wat dat geheim echt is. Maar men voelt het wel. Zo gauw je het weet, zo gauw je kan uitleggen wat dat geheim voorstelt... dan weet je het al niet meer. Is, dat is eigenlijk de net als de schoonheid van een kunstwerk. Hè? Als je dat probeert uit te leggen, dan argumenteer je het stuk. En dan weet je het eigenlijk het geheim niet meer. Dus terwijl de, de kunst heeft er dus een, een mysterieuze en een mystieke kant. Maar die tijd werd ook een hele mysterieuze en mystieke kant. En niemand wist precies waar we nou precies mee bezig waren. En waar we nou op zoek waren. Daarom heet het ook in het Morgenland. Om, waar, waar ligt dat? Dat weet niemand. Maar het ging er ook meer om de reis... Om, om, om, om de bestemming. Dan, dan om het doel. Ja. He, dat is, zo, zo, zo zou je dat kunnen zeggen. En dit was dus een magische reis met die, met die, met die vissersboot... waar we mee aan het varen waren. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om, om, een, om een vissersboot... Het te was, kopen. Ja, nou, dat verhaal sta, staat er dus uitgebreid in. En dat, dat weet ik ook, ja, maar, maar ja, daar, <tiltie> voor de luisteraar. Ja, voor de luisteraar. Het was een wensdroom van een van de leden van die booggroep. We hadden, van, we hadden een, een, een ongeluk gehad. Een, een, een, een auto-ongeval waarbij zijn been... Uh, uitermate gekwetst raakte. maar de chauffeur waar we mee liften... Die was heel goed verzekerd. En hij kreeg dus een bom geld. Nou, daar zaten we met een manke medelid. Maar wel met een hele zak geld. En hij mocht dus kiezen wat we ermee zouden gaan doen. En hij wou zo graag een oude botter om daarmee te gaan varen. Dus die hebben we toen aangeschaft. We zijn de, de offers van het ijzermeer langs getrokken. We hebben daar vanuit op een urker botter de hand weten te leggen. Waarmee we dus uh, scheep zijn gegaan. En dan eerst uh, langs het IJsselmeer. En de ja. reizen gaan steeds verder. Ja. Uh, Parijs uh, ja. naar, naar Zeeland, naar Italië. Nou noem het maar op. Ja. Jullie, jullie, jullie reizen alsmaar verder met die boot. Ja. En dan aan boord eigenlijk gebeurt het. Want daarbuiten de boot gebeurt helemaal niet zo gek veel. Nou de confrontaties met al die verschillende samenlevingen. Dus we, we hebben wel ontdekt dat, uh, dat de wereld eigenlijk... Uh, behalve Nederland extreem hippie-vijandig was. We waren nergens welkom. We werden overal beschouwd als half of hele misdadigers. En daardoor raakte je zo geïsoleerd van de rest van de wereld... dat je ook wel misdadiger werd. We hadden, op een gegeven moment hadden we geen geld om eten te kopen. Of als we wel geld hadden, was het niet de goede muntsoort. En we werden alleen maar bejegend als met argwaan. Dus hoe kom je aan eten? Terwijl we ook nog een kind aan boord hadden, dan moest je wel de truc uithalen om, om, om een om een winkel in te lopen en ongezien wat eten stelen omdat je het niet kreeg maar de honger of een moestuin leeg te halen waar je in het donker voorbij liep maar dus de vijandigheid was dus, heel, was dus eigenlijk heel groot. En dat maakt dus het gebeuren op, aan, aan boord van zo'n boot natuurlijk heel intiem. Om, om, je komt eigenlijk niet van die boot af, omdat je buiten naar buiten als je je, je voet op de vaste wal zet, zaten we in een politiebureau. Zeg maar. Dus dan was de keuze makkelijk gemaakt. En dus is eigenlijk de reis die, die naar buiten is gericht, wordt een, wordt een reis naar binnen gericht. Ja. Dus het wordt eigenlijk een ontdekking van elkaar aan boord van een boot. Ja, Zeker. Heeft u zich dat toen gerealiseerd, in, in der tijd? Wist je toen van, goh, wat, wat hier aan boord gebeurt, dit is, dit is eigenlijk een herinnering die me mijn hele leven gaat bijblijven? Nee, daar waren we ons niet van bewust. We waren, we waren wel heel erg uh, erin. He, hoe noem je dat? Erin toe. We waren wel heel erg een commune met een hippie, met een hippie mentaliteit. Maar hoe leuk het was en hoe interessant het was en hoe. Het is natuurlijk pas later tot me doorgedrongen en toen moest er ook een boek van komen. Dus zo lang, zo lang, heeft, het zo lang heeft het geduurd ja, om te realiseren ja. van god, dat was eigenlijk wel, ja, wel bijzonder. Het een hele bijzondere tijd, ja. ja. Maar dat is wel vaak dat, dat je in het leven bezig bent met, met de ongemakken die je ontmoet en, en met, de, met de dagelijkse gang van zaken. En dan pas eigenlijk jaren later dat, als, dat het een ervaring wordt of een verhaal of, zeker, of iets zeker, mythisch. Zeker. Ja. ja, er werd ook veel met drugs geëxperimenteerd in die commune. En er wordt me wel eens gevraagd, van, moeten we dat nou ook doen? Is dat noodzakelijk voor, voor je ontwikkeling? Nou, ik zeg, nou, nee. Ik bedoel, als je, als je met, een, uh, met een auto een ongeluk krijgt... En, uh, en, uh, of aan een dakrand komt te hangen, ergens, dan is het heel spannend. En later heb je een heel verhaal en uh, denk je... nou, dat is van mijn leven voor... voor buitengewoon belang geweest, maar ik zou niemand aanraden... om, om een auto-ongeluk te gaan organiseren... of aan een dakrand te gaan hangen, dat lijkt me niks. Of met LSD te gaan rommelen nee, en er Nee, niet dat, maar is, dat is net, net, net zoiets. Je neemt een risico. en uh, Dat waren we ons toen niet bewust wat voor risico je nam. Maar dat hakte er wel in. En achteraf is het natuurlijk heel ja, leuk om te vertellen wat het allemaal was. En gekke verhalen. En, en, maar ook angst en psychoses en dat soort dingen. Dus het is geen, het is geen uh, uh, uh, uh, uh, suggestie van ga dat allemaal leuk doen. Want dat moet je niet. Nee. Ben je nog steeds een hippie? Uh, misschien heel erg van binnen wel. ja. Want je raakt dus, dat raak je nooit meer kwijt. Een, een, een, een soort van uh, afstandelijk maatschappelijke houding... Ik kan helemaal niets tegen autoriteit. Als een agent me onheus bejegend word ik nog steeds kwaad. In plaats van heel rustig uh, uh, de situatie te bekijken en op te lossen. En je blijft overal nog een beetje op die manier naar, naar kijken. Meer anarchistisch. En, uh, en, uh, je woont ook nog in een soort van in de woongroep. Maar dit is ja. niet meer echt een woongroep nee, alleen. Nee, alles, alles evolueert. We hebben het wel toen gekocht het pand waar we nu nog in zitten met een aantal mensen... die een woongroep vormden. Maar dat is langzamerhand veranderd in een rustig bij elkaar wonende mensen. Het is wel één heel pand, dus we hebben niet allemaal onze, ons eigen appartement... Maar we lopen ook niet bij elkaar door de slaapkamer en door de huiskamer zelf niet eens. Dus we hebben eigenlijk ons eigen, ons eigen huis wel. Er is dus wel privacy ingeslopen inmiddels. Zeker, we hebben allemaal onze eigen badcel en onze eigen keuken. wanneer oh nee. is dat begonnen eigenlijk? Want, want daarmee, daar zit misschien ook wel een beetje het, het volwassen worden of het vervliegen van de idealen in. Uh, in Verenigd het moment dat je denkt van nou ja, ik wil eigenlijk niet dat iedereen zomaar mijn bed in springt. Ja, ja. Want wanneer, wanneer, wanneer wanneer, ja, we hebben dus met z'n twaalf op een, op een botter gewoond. Maar zes, maar zes kooien in waren, in die, of vijf kooien zelfs, in die, in die botten. Dus we lagen maar wat. Hè? Dus, ja. dus het enige privacy was geen sprake. En altijd overal met een Emmer als toilet. Dus in uh, iedereen moest daarop. En, uh, en er was ook geen afgeschoten ruimte om dat te doen. Maar wat is dan het moment dat jullie, dat jullie dan uh, uiteindelijk samen gaan wonen? Van ja, het is wel leuk om hier te wonen. En wat is dan het moment dat iemand zegt van ja, jongens, zullen we aan privacy gaan doen? Het is mooi geweest. Het menselijk tekort, denk ik toch, als ik het zo mag samenvat. Want. In die woogroep waren ook wel, er waren wel stelletjes. Dus het was geen seksueel rotzooitje, zal ik maar zeggen. Niet iedereen de hele dag met elkaar besprong. Er waren wel duidelijke uh, stellen. En, maar als je zo dicht op elkaar zit. En dan, dan, dan, dan gaat het de er misschien nog gewoon in wringen. Dan gaan mensen op elkaar verliefd worden. Die, wat niet de bedoeling was. En dan zit je in nou Het wordt gewoon een bende. Het ja. wordt gewoon, ja, het gewoon een beetje onhanteerbaar. Dus in het begin waren we echt totaal op elkaar gericht. en de, Niemand vroeg zich af waar het geld vandaan kwam. Niemand viel op andere mensen. Maar op een zeker moment gaat het mensen onder elkaar gaat het toch gebeuren. Dus is dat dat in... menselijk tekort? Hè? Is ja. dat uiteindelijk niet wat is gebeurd met die hele beweging... van een nieuwe samenleving van de jaren 60 en 70... En met, met al het idealisme? Ik maak een gigantische sprong. Maar wat, wat hier in het klein gebeurt... van op een gegeven moment, ja, laten we toch maar privacy doen... want het wordt een band als iedereen ja. bij elkaar slaapt. Ja. Is dat eigenlijk ook niet... Precies hetzelfde wat er is gebeurd met, met de hippiebeweging... dat het menselijk tekort ze gewoon inhaalde. Ja, maar het is de vraag of het ook anders kan. Ik bedoel, het, ik weet niet of, het, of de mens zoals u er nu voorzit, geschikt is om zo'n leven langer te leven... dan die paar jaar dat wij dat hebben gedaan. Want het, het stelt heel rare eisen. Nou, je, moet, je moet van allerlei jaloezieën af... en je moet, de, de, de dingen die je gewoon hebt... Hè? En hoe je daar dan? Dus het is een tijd heel goed vol te houden als je met elkaar... Met, met, met huwelijk gaat het natuurlijk ook al zo. Hè. In het begin mee heb je een geweldig huwelijk... omdat ja. je verliefd op elkaar bent. Je kan, je kan niemand anders zien dan degene waarmee je bent. En Daarvan kan, kan je ook maar. zeggen dat het niet vol te houden is voor ja. een zinnig mens. Toch? Nee, er is ook niet vol te houden, een heel leven lang. Dat is ooit is bedacht door een christelijke samenleving... dat je elkaar voor het altaar eeuwig trouw belooft. Maar dat is ook helemaal niet uh, geschikt voor mensen... He, dus da, da, Daar begint het al. En het is met andere woongroepen. Andere gewoon gemeenschappen. Hetzelfde, dat gaat een tijd goed. Maar ook, ook daar zullen, op, ook zullen daar de problemen komen. Ja. Er zit veel muziek in het boek. En uh, muziek uit die tijd natuurlijk. We gaan luisteren naar een van de, de zangers die genoemd wordt. Dat is Donovan. En het nummer heet Jersey Thursday. Oh ja. Tiny piece of colored glass My love was born And reds and golds and yellows Were the colors in the dawn Night brought on its purple cloak of velvet to the sky And the gulls were wheeling, spinning On Jersey Thursday, in a tiny piece of colored glass.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 Jersey Thursday van Donovan. André Kloekoen, ik, ik kan me voorstellen dat jullie dit soort muziek luisterden. En dan, dan ja. daarbij de nodige middelen tot jullie namen ja. aan boord. En, ja. Deze luistermuziek, ja. Komt het ook terug? Of, of, of dat weer terugkomt? Als je het nu hoort, je het nu, ben, je, of, ben je dan weer ben, aan, aan boord? bij of? mij terugkomt, ja. ja. Dan lig ik op mijn rug op het voordek en dan kijk ik naar de lucht waar die, waar die seagulls... De zeemeeuwen dus hun uh, cirkels draaien tegen de blauwe lucht. En dat, ja, dat, is, dat komt onmiddellijk weer terug. Wat prettig is als je daar een boek over wil maken. We hadden het over een, een reis die achteraf uh, bijzonder wordt. Um, uiteindelijk een, een ideaal dat stuk loopt op, op het menselijk tekort. En eigenlijk een, een reis die, die zich niet naar buiten keert... maar naar, uiteindelijk toch naar het, naar het innerlijke. Ik wil het ook hebben over het andere boek, uh, de... De geschiedenis van het algehele denken. Of de algehele Al, geschiedenis van het denken, ja. ja, ja, ja. Waarin, waarin alles bij elkaar komt. Een, een soort gigantisch project is het. Waar de kunst en de, de wetenschap en de, en de filosofie... alles in één boek verzamelt. Is ook een reis. Zou je ook kunnen zien als een reisboek. Ja. Maar dan een, een interne reis. Ja, ja, ja, een intellectuele geestelijke reis... langs alle, alle mogelijke kengebieden die je je voor kunt stellen... En waarom niet alleen de wetenschap of alleen de filosofie of alleen de kunst? Waarom moest het, moest het een boek zijn waarin alles bij elkaar kwam? Nou, een van de dingen die me altijd buitengewoon hebben geërgerd... is dat er zoveel conflictueuze situaties in de wereld zijn. Het conflict tussen wetenschap en godsdienst... Het conflict tussen wetenschap en kunst, tussen kunst, godsdienst, filosofie. En dus als je de hele geschiedenis van de filosofie bekijkt, dan, dan is het een, alleen één hele conflictueuze geschiedenis. Als je, als je begint bij. Het is altijd meteen een sterk voorbeeld. Plato was eerst dichter, heeft toen, toen hij het licht zag als rationalist, als zijn gedichten woedend in het vuur gegooid en de rest iedereen verboden, verder nog om dat soort onzin bezig te houden dat helemaal altijd buitengewoon geergert. Hoe kan je nou, er zijn zoveel mensen die een poëzie mooi vinden... zoveel mensen die het poëzie maken... en hoe kan je die nou zo uh, op hun, uh, op, van hun voetstuk gooien... omdat ze dat mooi vinden. Want je bent niet goed in je hoofd als je dat serieus neemt. Omgekeerd natuurlijk ook. En ik heb altijd gezocht naar een visie waarin al die verschillende opvattingen... waarbij zowel de wetenschappelijke als de poëtische... als de religieuze als de filosofische kijk op de wereld... bij elkaar komen. En, en als je dat doet, dan kom je erachter dat de ene de andere impliceert. Dus het is niet zo dat je, dat je daar een conflict situatie hebt. Maar als je je voorstelt dat je als wetenschapper naar, naar de buitenwereld kijkt... en daar wetmatigheden en logische structuren in ontdekt... dan... Uh, ontdek je ook dat je zelf deel uitmaakt van die wereld... waar je geen afstand van kan nemen... waar je niet wetenschappelijk naar kan kijken... of logische structuren in ontdekken. Dat je er zelf bent, en dat is een andere uh, inhoud... dat is de, de, de, de existentiële inhoud. Dus je bent zelf net zo goed... als je wetenschappelijk bent, ben je zelf net zo goed ook dichter. Dat, dat, dat, neemt zich, dat houdt zich elkaar in. En dat verband heet dan complementair. Dus sluit sluiten elkaar uit, maar geven wel... Allebei een eigen visie op de wereld. En maar daarmee, daarmee is, is zo'n project natuurlijk eigenlijk gedoemd om, om te bezwijken onder het eigen gewicht. Als je, als je alles in een, in een boek wil stoppen. Ik heb uh, dat nog niet al zodanig ervaren. Dat is het boek nu onder zijn eigen gewicht bezweken? Dat weet ik niet. Nou, zou ik ook niet willen zeggen, ik moet je bekennen dat ik het ook niet heb uitgekregen, 1300 bladzijden voor de uitzending. Nee. ik ga het wel uitlezen, want het, is, het is waanzinnig uh, interessant. Het, het is gaaf geschreven en het, het is, er zit een enorme levenslust in het boek. Maar het staat in zekere zin haaks op wat mensen in de wetenschap doen, want dat is namelijk altijd dat je dingen steeds kleiner en toegespitster maakt. Ja. Dus je kiest een hele concrete vraag in een heel concreet vakgebied ja. met een heel concreet proefje. Ja. En zo ploeteren we verder. En, en dit lijkt daar haaks op te staan. Ja, nou ja en nee. Want ineens het, het kan niet anders. Je kan niet anders wetenschappelijk onderzoek doen dan dat te doen, wat je net zegt. Maar tegelijk moet je, moet je beseffen dat je niet zonder die andere kant kan. Kijk, wetenschap is een amorele bezigheid, zoals het dan heet. Het is je, je meet, je rekent, je cijfert. En uh, daar zit, geen, daar zit geen, geen moraal aan. En dat heeft tot een aantal uh, uh, uitwassen geleid... die, uh, die uh, uh, dus, dus daaraan ten onder zijn gegaan. De beroemde voorbeelden zijn natuurlijk... de ontwikkeling van de kernwapens. Beroemd voorbeeld. Dus ook de holocaust. Die, wat, wat in feite een, een rationele onderneming is geweest. Omdat kennelijk het tegenwicht er niet was. Dus het ethische bezwaren wat je het daar tegen kan maken, niet aanwezig was. Omdat mensen wetenschappelijk bezig waren. Dus ze, ja. ze wilden een betere mens of, of de mensheid zuiveren. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje verdwaalde wetenschap. Maar... Ja, die is verdwaald omdat er geen ethische kant aan, in de wetenschap zit. Per definitie niet. Hè. Omdat je er van de buitenkant naar kijkt, naar de wereld... zit er per, de, per definitie geen, intern, geen interne uh, uh, ethisch, ethische kant aan. Die moet je er vanuit een ander perspectief zelf tegenover zetten. Ik vroeg aan het begin, wat heeft het allemaal opgeleverd, al, al, dat, uh, al dat denken? Uh, Toen zei je, nou het heeft mij een, een wereldbeeld gegeven. Kan, ja. kan wetenschap alleen iemand in die zin verder helpen? Z zal wetenschap je ooit echte kennis opleveren? Nee, dat lukt dus niet. Om, kijk, ja, de, de, er lopen een paar de, de, de hete hangijzers in de discussiewereld. He, heeft ons leven zin? Dat is een beroemde vraag, dat willen mensen wel weten. En het wetenschappelijke antwoord is nee. Want wij zitten hier op een verdwaald stofje ergens in het universum. Niemand weet dat we hier zijn en als het met ons gedaan is... zei de filosoof Friedrich Nietzsche, dan zal er niets zijn voorgevallen. Dat is geen uitgangspunt waaruit je een... Een zinvol leven. waarom je een leven leidt. Waar je, waar je iets mee kan. Waar je iets aan hebt. Er is dus ergens een brok hier naartoe geslingerd. En daar zitten wij. En daar is dan toevallig ja. wat, wat leven ontstaan. En, ja. en ja, ja mensen komen en gaan. En, ja. en als er dan nog miljarden andere, andere planeten zijn. Dan zijn we echt zandkorrels in de woestijn. Of misschien nog wel schaarser dan. Ja, dan. ja precies. En dat is geen, uh, voor mij geen zinvol leven uitgangspunt om de dag te beginnen iedere morgen... en s'avonds tevreden in bed te stappen. Dat is maar een deel van het verhaal... een andere deel van het verhaal is... natuurlijk heeft het leven zin. Ik sta iedere dag op, jij ook. En, uh, uh, we gaan aan het werk en we doen leuke dingen... en we hebben er plezier in. En dat, dat rijmt helemaal niet met het feit dat het er allemaal niet toe doet. Want als we dat zouden weten, als we dat zouden vinden... Dan waren we lang van het dak gesprongen. Of dan, wat, wat doe je hier dan? Ik bedoel, maar is... je, voelt, je voelt dat het zin heeft. Dat zit in het organisme ja. ingebouwd. Dat je, ja. je ochtends wakker wordt. Ja. Als ja. alles tenminste een beetje loopt. En denkt van nou we, we, gaan, we gaan beginnen. Dus daar ervaar je gewoon. Dat, dat je eigen leven in ieder geval voor jou zin heeft. En voor anderen om je heen. En dat soort dingen. Maar als je het gewoon ervaart. Heb je er ook geen, geen wijsgieren voor nodig. Dan heeft het jongetje of het meisje met de bal op het strand... net zoveel zin om de dag te beginnen als ieder ander. Ja, zeker. Dat is ook zo. Ja, dat is ook wel zo, ja. ja, ja, ja. ja. Maar, maar, maar ook de vraag, boeken over volgeschreven... hebben wij een vrije wil? Nee, je zegt een wetenschapper, wij hebben geen vrije wil. Want wat hebben wij te zeggen over de elektrische... en elektrochemische en fysische processen... in onze zenuwen, in onze hersenen? Niks. Wat natuurlijk ook zo is. Maar als je dat zou accepteren als enige, enige waarheid. dan uh, zouden we geen misdadiger meer kunnen veroordelen. Wat kan die eraan doen? Aan, zijn, aan, zijn, aan zijn, zenuwen, zijn elektrische processen in zijn zenuwen en dat soort dingen. Dus dat is maar een deel van het verhaal. We hebben ook een vrije wil waarin we zelf kunnen besluiten of we hier mee zullen gaan of niet. Dus als de, als de hersenwetenschapper vol overtuiging aantoont dat er geen vrije wil is... dan ja. zal die daarna naar huis moeten gaan en beslissen of die macaroni of, of spinazie wil eten. Alleen dat al, ja. ja. Dus, dus uiteindelijk zit er zo'n soort grens aan het belang van de wetenschap. Ja, dus de wetenschap is maar de helft van het verhaal. En de, de kunst is dan, is dan, wat ik beweer, de andere helft van het verhaal. En in de kunst zit onze vrije, onze vrije keuze en in de wetenschap zit die dus niet. En geen van de twee verhalen heeft helemaal gelijk. Het zijn twee even legitieme verhalen met hun eigen even legitieme waarheid. Dus we, zijn niet, we leven niet in een wereld waar we wel of niet vrije keuze hebben. We zijn een wereld waar we wel en, en wel en niet een vrije keuze hebben. In allebei die verhalen zijn dus zwaar. Dus Plato had niet zijn gedichten in het vuur moeten werpen... en gaan logisch moeten nadenken. Plato had zijn gedichten moeten blijven schrijven... en logisch moeten gaan nadenken. En moeten beseffen dat, dat, dat er twee, al, twee vergelijkbare twee te, uh, uh, uh, werelden zijn... die elkaar aanvullen en niet elkaar uitsluiten. Het boek heeft een hele lange uh, geschiedenis van tot, tot stand komen. 30 jaar aan, aan zo'n boek gewerkt in verschillende versies... Nu is het dan de definitieve en voltooide uh, versie. Ja, is, ja, dat is een keuze. Een, een, een voltooid werk, ja. voor zover zo'n werk ooit voltooid ja, Dat kan, dus kan niet. zijn natuurlijk. Maar je moet gewoon op een gegeven moment zeggen, nou ja, we, we zijn er wel. Ja, mijn eigen zin ontbreekt gewoon om daar nog verder aan te werken. Iedereen die dat interessant en spannend vindt, kan er zo aan door. Want er staat lang niet alles, alles, alles, alles in. Je kan daar eindeloos op, op aan het uitbreiden gaan. Maar ik, mij ontbreekt dus daar dit moment een motivatie voor. Om een nog groter boek. Maar, maar ja. er, er lijkt wel, net als in het andere boek... een soort voltooiing van de reis te zijn. Dat, dat ook in zekere zin de grenzen van iets bereikt zijn. Denk je dat de grenzen van, van het menselijk denken bereikt zijn? Of misschien, laat ik het wat bescheidener vragen... de grenzen van de wetenschap in zicht zijn? Dat is natuurlijk al lang zo. Is, dus uh, uh, uh, Als je... De... De opbouw van een materie die we allemaal wel zo'n beetje weten. Zodat dit soort tafels uit, uit, uit moleculen, houtmoleculen zijn opgebouwd. En die moleculen uit atomen zijn opgebouwd. En de atomen uit protonen en neutronen en elektronen. Het en, wordt alsmaar en, kleiner. En, ja, en, en, en, en, en de, de, de, de protonen weer uit, uit, uit neutrino's. En, uit, sorry, uit kwarks uit en, en, en dan ja, dan zal er op een gegeven moment wel een nog kleiner deeltje komen. Ja, ja maar goed. Uh, uh, uh, en dan, dus het is een eindeloos een eindeloze, een eindeloze regressieve beweging die nergens eindigt. En, en dus je moet een keer besluiten van nou, dit, dit, dit ja, houdt maar, maar bij. Want uh, als we nog verder zouden willen ontleden... zouden we machines nodig hebben waar het zonnestelsel zo te klein voor is. Dus. En dan nog zou je wel eens een klein, nog een kleiner deeltje kunnen vinden... maar dan weet je nog dat je daar ook niet mee klaar bent. Dus het is een eindeloos regressieve tocht die je eens een keer moet ophouden. Terwijl de kranten elke dag volstaan, volstaan met de grote doorbraak... en dan nou hebben we het hicks deeltje... of we hebben het hele genoom van, van een woelrat... of we hebben, weet ik het is, het, is elke dag wel weer te lezen... van goh, wat hebben, wat hebben we nou weer voor elkaar gekregen? Ja, maar de, de fundamentele doorbraken daarvan zijn dus 50 jaar geleden gedaan en daarna is er heel veel leuk en interessant wetenschappelijk werk verricht. Het is begonnen met de, de, de, de DNA-structuur van een bacterie en het is geëindigd met het DNA van het hele menselijke genoom. Nou, dat is geweldig. Maar het is natuurlijk geen doorbraak. Het is lekker doorploeteren op de, op de reeds geplafijde weg. En dat geldt voor heel veel wetenschappelijk onderzoek. Maar de echte, de echte grote gedachten, die, die, die zie je niet meer. Nee, maar ik weet dus wel dat er veel bijvoorbeeld, fysici zijn... die toch wachten op de grote gedachten. Er wordt gewacht op een Einstein die de zaak echt weer op zijn kop zet... en met zeer grote nieuwe inzichten komt. Want dit is gewoon doorploeteren op de, op de, op de, op de, op de onbekende weg... We hadden het over het, het grote idealisme van, van de jaren zestig en zeventig. Het zoeken naar die nieuwe samenleving, het, het morgenland. Ja. Dat uiteindelijk dan stuk liep op het menselijk tekort. Ja. In het klein gesymboliseerd door het uh, niet langer bij elkaar in bed slapen... maar toch kiezen voor ieder zijn eigen nest. Ja. Het menselijk tekort had, had ja. toch gewonnen. Ja. En, en, en, en ook door de maatschappij die alles opkoopt en ombouwt tot, tot, tot, tot, tot, tot, tot producten en winstobjecten. Want ik weet toch dat wij in onze potte spijkerbroek liepen. Nou, nu kan je die spijkerbroeken ook in de winkels, vol winkels... maar die zijn allemaal voorbewerkt voor, voor, voor, voor, voor en er zijn de slijtgaten ingemaakt. Die zijn duurder dan de spijkerbroeken zonder slijtgaten. Dus het is ook het is opge, opgekocht, de hele, de hele... Het engagement is opgekocht. Ja, ja. Je, je klikt, je klikt als, je, als je idealist wil zijn op, op like op Facebook en je bent idealist. Of je koopt een, uh, een truitje met de tekst Anarchisme bij de HM. Yeah. Dat kan ook. Yeah. Ja. <laughs> ja, mensen yeah. doen het. Dus waarom yeah. ook niet? Yeah. Maar dat is eigenlijk ook verschrikkelijk tragisch. Dat, dat alles is mogelijk. Yeah. Ik bedoel, je, je, je mag elke geaardheid hebben die je wil. Je hoeft niet te trouwen. Je hoeft niet een bepaalde kant op. Iedereen mag zijn leven leiden in een yeah. totale vrijheid. Maar tegelijk lijkt, lijkt die, die idealistische samenleving verder dan ooit van ons verwijderd. In die tijd zitten we nu. En ik, er zullen ongetwijfeld nieuwe idealen komen. Er zijn pogingen gedaan, hè? Dus wel met, hoe heet die, die beweging, ook weer die... die nou, Occupy? De Occupy ja, maar dat is ja. toch ook de doodsteek voor een beweging als, als welke, werkelijk iedere leider meteen zegt, sympathiek wat jullie aan het doen zijn. Ah ja, precies. Dan ben je als, uh, ben je als protestant natuurlijk gewoon weg. Ik weet nog heel goed dat we in de Provo-tijd, wat dus een beetje met de hypothese samenviel, waar we allerlei ontzettend leuke dingen bedachten of daaraan meededen. Zoals uh, bijvoorbeeld het, uh, het, uh, het politiestaat aan de kaak stellen. Door met een spandoek in een optocht te lopen, met een spandoek stond dan Johnson-moordenaar. En dat riepen we dan ook. Dachten, Johnson dachten: Johnson-moordenaar. Johnson -moordenaar. Wat de politie aanzetten te paard en met, auto, met auto's, want dat mocht niet. Hè. We waren een bevriend staatshoofd aan het beledigen. de week daarna, met die spandoeken, Johnson Molenaar liep, liepen te roepen. En Johnson Molenaar, wat dus ook niet mocht, omdat het te veel op naar leek. Ja, maar dat is toch heerlijk, autoriteiten die zich lekker makkelijk laten... Precies, maar tarten. dat, maar, maar, maar, maar dat, maar dat gebeurt dus niet meer. Nee, en dus, dat, dus dat, dat, Als je, als je met, een, met een optocht door de stad gaat, gaat iedereen aan de kant staan klappen. Of leuk staan lachen of zo. Maar er wordt geen... Dus dat is ook een... Uh, we hebben wel iets bereikt. Hè? Dus uh, door, dat, door dat te doen. Maar, maar tegelijk ook helemaal niks, niks bereikt. Want, want uiteindelijk is er gewoon ja. maar één model. Binnen dat model is veel mogelijk. Maar ja, het model ja. is gewoon die consumptiesamenleving ja. waar jullie zo tegen waren. Ja. Is waar. En het gaat heel ver. Dus als je nou toch uh, even hebt over de, uh, het engagement, waarbij uh, in de jaren 60, toen verscheen het, het eerste rapport van de Club van Rome, jaren 73, of zo die kant op. En ik dacht toen van, dit redden we nooit. We moeten terug in onze consum consumptieve gedrag. En die krijgen die mensen nooit zover. Wie, wie wil nou zijn auto inleveren die hij heeft? En wie wil nou. en, en dat soort dingen, minder consumeren. En op, op, op de. En toen kwam er, een, toch, was, kwam er toch een soort van, uh, van. ja, hoe moet je dat noemen? Uit de lucht viel opeens een economische crisis. En toen gingen we gewoon terug. Terwijl niemand heeft had bedacht of had gewild, in tegendeel... En wat gebeurt er dan? Dan zetten iedereen in plaats van te zeggen... nou, nu hebben we toch gekregen wat we graag wilden. Maar uh, iedereen gaat zich nu inspannen om dat weer niet te doen. Dus ik De dacht crisis, een soort van... Ja, het dacht, menselijk tekort. Kortom. Ik dacht een soort van godsgave dat we die crisis nu hebben... En, en dat we nu op een niveau leven waar we nog heel lang mee door kunnen... Want, begint onze minister-president te roepen... dat we allemaal een auto moeten kopen en een huis moeten wisselen. Want dan moet de economie weer opzwingen. Op de Mensen leren ook helemaal niks. Hè? Dat is nee. ook heel, heel maar maar hoe, hoe zit je hier dan? Uh, want twee grote projecten die, die een soort voltooiing zijn van... van, uh, van een nou ja, voltooiing van het leven, daar is toch nog veel te vroeg voor. Want laten we zeggen dat je demografisch nog zo'n twintig jaar verder moet. Wie weet. Zo, ja. Als, als, als Allah het goed vindt. Ja, ja. De, de algehele geschiedenis van het denken... De, ja. je intellectuele erfenis... de trip naar het morgenland... de, de, de emotionele kant... maar tegelijk eigenlijk... De, de grote idealen waar het allemaal om ging... aan de ene kant de wetenschap... aan de andere kant die nieuwe samenleving... daar geloof je niet meer in. Die, die, die, die opzetten die we toen verzonnen hebben... die zijn inderdaad doodgelopen ja, op het menselijk tekort. En nu? Uh, net als, net als wat, wat, wat, wat we toen deden, is kijken wat zich, wat zich voerde. Ik heb geen idee. Hè. Dus de, de standaard, uh, formulering is. Uh, voorspellen is bijzonder moeilijk. Vooral de toekomst. Ik zou het niet echt weten welke weg je bewust in moet slaan. Maar die verhalen, zowel in het ene als in het andere boek, zijn natuurlijk in retrospectief geschreven. En dat, uh, dat is doe ik makkelijk. Je weet dan wat er is gebeurd en waar het toe geleid heeft en wat er mis is gelopen. Maar wat, hoe het met de toekomst zit, dat weten we niet. Maar je zei net, ik voel me nog steeds een hippie. In mijn hart ben ik nog steeds een hippie. Ja, en ja, misschien, wel, ja. misschien zijn de, de, de uitwassen er wel vanaf en de scherpe kantjes zijn er wel vanaf. Maar je zit hier en je zegt, ja, die samenleving, dat hebben we gewoon verloren. Het is allemaal niet gelukt. Die idealen ja. die zijn door mijn generatie ja, gewoon pauwen. Ja, ja, ja, Want ze wilden toch een auto en ze wilden toch een huis. Ja. En ze wilden toch een baan. En, en tegelijk een heel leven besteed aan het, aan het ontrafelen van de grote vraagstukken aan de hand van de wetenschap. Om dan uiteindelijk te zeggen van ja, de wetenschap kan wel zeggen dat dit zo en zo zit. Maar, maar uiteindelijk is het toch een kwestie van gevoel. Want je voelt gewoon dat je, dat je moet leven. Ja. Nou we hebben toch wel heel veel bereikt. Uh, toch in, dit, in dat hele verhaal. Maar waar het, waar het naartoe gaat het is natuurlijk onmogelijk te zeggen. Maar is, er, is dan uiteindelijk de conclusie dat het ging om de reis... en niet om de bestemming? Ja, net ja het, zeker. Maar net dat, als op die boot? Ja, ja, net als op die boot. Dat is, dat is natuurlijk het, het hele, hele, hele menselijke bestaan. Hij heeft natuurlijk geen doel. Maar hij is, is een project. Je kan de tijd niet stopzetten. Het gaat gewoon door. Dus morgen zullen we weten hoe het vannacht is gegaan... en overmorgen hoe het gisteren is gegaan. Maar voor, maar, en dat is een, uh, iets wat je doormaakt... En wat iedereen tegelijk doormaakt. Maar je, je kan daar, uh, uh, daar hoef je, je geen zorgen over te maken. Zou ik eigenlijk, het blijkt vanzelf wel waar het toe uh, geleid heeft en wat we er mee moesten en mee kunnen. Maar pas achteraf op, op een rijtje te zetten. En in, en in boekvorm te, te, te, te reproduceren. Dat lijkt me bijna een, een opmaat naar een, een hedonistische levensstijl. Waarvan je net zei bij, bij je generatiegenoten... met een zekere teleurstelling van... Goh, ze gingen toch voor die auto, ze gingen toch voor het huis... en ze wilden toch die crisis er niet doen. Ja. Daarvan zeg je nu, ja, het, gaat, het gaat om de reis. En, en, en, uh... Ja, maar het hedonisme heeft, heeft toch een andere, een, een andere betekenis dan doorgaan. Hedonisme wil niet zeggen dat je zwelgt... In, in, in, in luxe en, en vreten en seks. Dat is een, een, een rare... Hedonisten, dat waren mensen die zo goed mogelijk wilden leven... maar die, hun goede leven was het zo... Uh, zorgvuldig zo, zo, uh, zo, en zo, zo voorzichtig mogelijk leven. Dat is het hedonisme. Zodat je aan het eind van de dag denkt... nou, ik heb goed geleefd vandaag. En dat is niet dat je de hele dag hebt liggen, hebt liggen, liggen naaien en, en, en liggen vreten. Dat, Daar hou je geen goed gevoel aan over. Dit is voortschrijdend inzicht, hè? Dat dat nou. niet werkt. Ja, je, ja. ik heb het boek ja. gelezen. Dus. Ja. Ja. Ja. ja, dus, dus, dus dat, dat, dat hedonisme dat wordt verkeerd geïnterpreteerd als zijn dat je zwelgt in allerlei genot. Maar dat is het hedonisme dus niet. Geen Hedon, hedonisme. hedonisme zonder onthouding? Nee, het, je, je zwelgt in je gelukgevoel. En dat geluksgevoel dat krijg je. Door niet, vooral niet te zwelgen in genut, genot. Want daar word, word je niet vrolijk van. de The times they are changing, zeiden ze in, in de jaren zestig. Ja. Um, ja. Nu geldt dat natuurlijk ook enorm. Want, want los van, van de vraag of de grote gedachten nog ontsponnen worden... Eh, alles verandert razendsnel. Ik bedoel, we hebben allemaal meegemaakt dat we ineens een mobieltje hadden. Dat we ineens ja. allemaal op Facebook zaten. Dat ineens de NSC ons van alle kanten kwam bespieden. Het, het lijkt eigenlijk op allerlei terreinen... Alsof de wereld nu razendsnel verandert. Terwijl die grote nieuwe ideologieën er niet zijn. Terwijl er wel een soort behoefte is. Het is een soort vacature voor idealisme. Ja, maar dat is toch wel iets voor de generatie na mij. Maar hoe zie je dat als, als, als oude hippie? Hoe kijk je naar die generatie na je? Denk je van, die gaan het wel verzinnen? Of... Ik, heb een, ja, ik heb jarenlang natuurlijk colleges gegeven. Dus nog op hoge leeftijd... Toen ik lang met pensioen had gekund, stond ik nog voor de collegezaal. En ik heb een eindeloos vertrouwen in die jonge mensen. Die verzinnen wel iets? Die, ja, die verzinnen. Die zijn zo goed bezig. Uh, die, die, die, die willen van alles weten. Die willen gewoon van alles. En die doen van alles. En dat is wel grappig, omdat ik op één moment voor de collegezaal heb gestaan... en me afvroeg van, hoe, hoe zien ze mij nou? Mm -hmm. Ben ik nou een iemand die, waar ze nou met gespitste oren aan nou luisteren... en de wijsheid over zich heen laten komen en er een voordeel mee doen? Of vinden ze me een oude leuteraar die maar wat zanikt en dat ze hun eigen gedachten vormen en denken... nee, ik heb die vraag aan gesteld. En het was ongeveer de helft. Dus de helft ik vond dat ze ik niks over iets te vertellen had. En de andere helft die zei van, nou, vertel jij maar, we zoeken het zelf wel uit. Dat hoort ook gewoon bij jong zijn natuurlijk. Ja, dat is precies. hoeven ja, ja, ja, ja. Ja. is daar geen zorgen over de, over de toekomst. Hoeven we ons geen zorgen te maken. Want er zijn een hele hoop hele goede jonge mensen die dat echt willen. En dit echt ook kunnen. En zelf ook nog, nou ja, nog, nog zeker twintig, uh, twintig jaren te gaan. Misschien, ja. misschien zelfs wel 30 als, uh, als het heel goed gaat. Dan komt er vast nog wel een project. Want dit is voltooid. Ja, maar dan ben ik net zo benieuwd naar als jij. Want, uh, dat Weet het nog ook, niet. Ook, hè? dient zich aan, ja, hè? Ja, ik heb een paar dingen onder handen die ik leuk vind om te doen. Maar ik weet niet of dat nou hetgene is wat ik nog wil doen. Ik kijk wel hoe dat verder loopt. En als ik wat anders voordoet, dan, dan kijk ik wat ik daar het leukste van, van vind. Of het een of het ander. Ik ben er een nieuwe roman begonnen. Ik ben bezig met na te denken. Iemand, iemand die er verstand van heeft over een documentaire serie. En ik moet... Ook, of ik moet, dat is een vraag uit de uitgever geweest... van het hele grote dikke filosofieboek, een, een eenvoudige versie maken. Die ongeveer uh, 20% van de omvang is. Dus geen 1200, maar 200 bladzijden. En dat zijn allemaal dingen die ik, of ik ze ook doe... dat moet blijken of als je iets begint, dat je daar ook de dynamiek krijgt van zo'n proces. Of de wind in de zeilen ja, krijgt. dat je op wil staan, maar die denk je denkt van... yes, ik ga nu aan mijn uh, werk aan, aan mijn nieuwe aan project. Ja. Ik wens je heel veel succes. Ik, ja. ik ga zelf uh, de, de komende weken... De, de volle, de niet 20% versie maar de volle de 1300 voldoen. bladzijden... met heel veel plezier ja. doorwerken. André Klukhoen, dank dat je te gast wilde zijn. Ik noem nog even het uh, boek dat net uit is... De Trip naar het Morgenland. En we sluiten af met uh, het lijflied van een generatie. Bob Dylan, The Times They Are Changing.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 Bob Dylan, the times, they are changing Het gaat de hele week over Rusland, vanwege de sportevenementen al daar. Wij gaan het ook hebben over Rusland, maar dan wat is er in Rusland... op dit moment te beleven aan hedendaagse kunst en cultuur. Elke dag deze week een tip van Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen in Amsterdam. Vandaag de kritische tv-zender dodged en de Russische filmmakers van dit moment. Een tv-zender die eigenlijk elke Nederlander die wil weten... hoe het in Rusland het culturele leven nu is... die elke Nederlander zou moeten kennen... is de tv-zender Dorst, Regen in het Nederlands. Daar moet ik meteen iets tragisch bij vertellen. En dat is dat Dorst in deze week uit de... Hoe noem je dat nou? Of, of Air is gehaald. Dus hij is uit de lucht gehaald. Naar aanleiding van een heel oenig relletje eigenlijk. Het was een kritisch online televisiekanaal. Uh, ook ten tijde van de verkiezingsfraude... was dat eigenlijk de plek... waar uh, de kritische Russen... informatie vandaan kon halen. Uh, een mooi vormgeven, mooi vormgeven website. Uh, spannende programma's. Veel cultureel nieuws ook. Uh, nou, die site heeft dus een, is een tijd heel populair geweest. Maar eind januari van dit jaar... hebben ze een item uitgezonden... waarin... het uh, uh, was een historisch programma. Het ging over de Tweede Wereldoorlog. En daar werd een beetje op een controversiële manier de vraag opgeworpen... hadden we niet beter Leningrad aan de uh, naties kunnen uitleveren in de Tweede Wereldoorlog? Had ons dat niet heel veel slachtoffers gespaard? Nou, dat zou in Nederland ook een omstreden vraag zijn... maar in Rusland ging het echt helemaal mis. <laughs> en dat is voor Nederland, denk ik, lastig te begrijpen. Maar dat past wel binnen het Russische media en politieke systeem wat er gebeurde, er werd een gerechtelijk onderzoek ingesteld. Uh, er werden allerlei klachten ingediend, uh, wegens smaad. En uiteindelijk wilden internetproviders uh, ook niet meer samenwerken met de zender. Dus hij is letterlijk deze week uit de lucht gehaald. Voor zover ik weet uh, zit daar niet een speciale planning achter. Het gebeurde gewoon eind januari, er zitten ongeveer twee weken tussen. Het is nu gebeurd. Ik geloof niet dat er bijvoorbeeld uh, met de Olympische Spelen een link is of zo. Of met internationale... Aandacht. Dorst is, is moeilijk te vergelijken met, uh, met de mediacanalen die wij in Nederland hebben. En dat is meteen ook iets heel spannends, vind ik, aan uh, Russische nieuwe media. Daar vind je allerlei projecten, online tv-kanalen, maar ook websites als Colta, Colta met een C en Snop.ru, Colta.ru. Dat zijn culturele nieuwsportals uh, die ongelooflijk. Uh, vernieuwend zijn, innovatief. En daar gebeurt het eigenlijk allemaal. In Nederland probeer, probeert men veel meer te laten gebeuren, ook op televisie. Maar online zijn dat echt de plekken waar het gebeurt. Film vind ik lastig. Er is gewoon heel veel wat ik wel zou willen noemen. Er is niet echt één ding wat er uitspringt. Maar toch wat interessante... Namen. Er wordt wel gesproken van een soort trend in recente Russische films, film... van nieuwe stille films, Novoyichyje, zegt men dan in het Russisch. Dat zijn regisseurs die... Ja, er zijn allerlei dingen met die films aan de hand. Maar onder andere uh, zie je dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in het Russisch landschap... en juist ook verlaten Russische gebieden. Uh, het Russische platteland, dat wordt op een soms bijna romantische... Bijna een sappige manier gefilmd... maar vaak wel in films met een beetje donker plot. En voorbeelden daarvan zijn uh, de films van Zviagintsev. Die hebben in Nederland ook uh, de arthouse bioscopen gehaald. De terugkeer was ook een beetje een hit in Nederland. All my life, my father was only a photograph in the attic. A dream that had vanished. He left us. En in Nederland wat minder bekende filmmakers Popogrebski... met de film Hoe ik deze zomer doorbracht. Dat is zo van de laatste vijf, zeven jaar... zijn dat echt hele grote arthouse-hits geweest. Um, wat ik zelf nog een spannende regisseur eigenlijk vind aan deze regisseurs... is Alexander Zeldovich. En die combineert ook zo'n liefde voor het Russisch landschap... bijna romantische shots van... Ja, uh, yeah, Russisch platteland, ook met uh, hele spannende portretten van de uh, elite in Rusland. Met sociale kritiek, uh, politieke satire, een beetje science-fiction, actie. in een hele spannende combinatie. Ja, voor mij is dat een beetje een film die ik net zo spannend vond als uh, The Dark Knight of zo. Een beetje genre overstijgend, heel hoog. Het is een <totstukend> film van de volk. De volk u hoorde Ellen Rutte, hoogleraar Slavische Talen in Amsterdam... over de kritische tv-zender Dodged en de Russische filmmakers van dit moment. Meer uh, over die uh, Russische kunst van dit moment via onze website... vpro.nl slash nooit meer slapen. Straks zijn wij terug met het tweede uur van Nooit meer slapen. We zitten ook op Twitter, @vpro_nms. NMS. En straks krijgt u een verhaal van de Groningse schrijver Herman Sandman... en een gesprek met Dieke Marsman over angst, haar eigen angsten en de poëzie. Tot straks.